Five 4, four three two one. One, one, one, one, one, one, one Welcome to the wonderful world of Peter Geld That's the shin tear the ground, s the f u Hey, hey, hey, pop Dus 7 januari en weer een nieuwe fris en fruitige Seat keihard door je speakers en ja fris en fruitig. Zelfs de computer die had nog een millennium bug, laten we het zo maar eventjes noemen. Ongelooflijk! Ja, natuurlijk allereerst namens het hele DJ-team van Seat, oftewel DJ Dion niet en mij. De allerbeste muzikale wensen voor 2011... En ja, wat gaan we dit jaar allemaal doen? Wat zeg ik? Wat gaan we vanavond allemaal doen? Natuurlijk heel veel lekkere nummers draaien zoals je van ons gewend bent. Even kijken of we nog een beetje vooruit kunnen lopen op de hitcharts. Misschien heeft DJ Dion Sydney nog een eigen productie in zijn platen daar zitten. We gaan het straks allemaal meemaken. Natuurlijk, onze vertrouwde rubriek. De See It Party Guide. Hij komt natuurlijk rond de klok van 10 voor 10. Helemaal. Door je speakers, je huiskamer naar binnen. Wat hebben we uh, nog meer? Nou, ik zie hier onder andere een nieuwtje van de Pacha in New York. En ja, tweet beats. Als het om nieuwtjes gaat. De Twitter. Je kunt er tegenwoordig niet meer omheen. En ja, we gaan eventjes kijken wat alle DJ's te melden hebben. Is het leuk? Zijn het de nieuwste wedentjes? Zijn het uh, demo's? Zijn het promos? Wat zetten ze allemaal op de Twitter? Blijf luisteren. Op jou. Zie je hem en ik ga straks allemaal mee. Natuurlijk ook zoals eerder gezegd, lekkere muziek. Maar vandaag heel van deze van Roger Sanchez. Futuring Far East Movement. Together. Op jouw 106.9, 104.5. Is het zeer? Tot aan 12 uur. Van de hit, like a G6, nou, hier hebben ze ook aan meegewerkt en niet onverdienstelijk. samen together in de Muzak remix. En ja, laten we gelijk het nieuwjaar eens openen met een heel mooi nieuwtje vanavond in de Pacha. Pacha New York is geen onbekende voor de Nederlandse dance-industrie met grote events, onvergetelijke performances... En met de regelmatige kom van wereldwijd bekende celebs weet Pasha New York al vijf jaar lang haar stempel te drukken op de New York Nightlife. Ook onze eigen jongens doen dat hier meer dan goed. Zo liet het Pasha publiek zich eerder al volledig gaan tijdens spraakmakende DJ sets van Sander Kleineberg, Marco V, Vedder Le Grand, Chucky, Sunnery James en Ryan Marciano en vele anderen. En gedurende het weekend van 7 en 8 januari 2011... ...zullen niemand minder dan Avrojack en Lebek Luke de crowd verwennen... ...en verrassen met hun karakteristieke sound. Op Vrijdag 7 januari, oftewel gewoon vandaag, staat Avrojack... ...en op zaterdag 8 januari staat Lebek Luke in de Party in New York. Niet alleen de Dutch sound met de open armen wordt hem wel warm ontvangen... ...maar ook de Dutch clubbers... Uh, dus heb jij in het weekend van 2011 een verblijf in New York in jouw agenda staan... ...schrijf Pacha dan vooral erbij, want op vertoon van je Nederlandse paspoort... ...biedt Pacha New York jouw korting op tickets voor de vrijdagavond... ...en ontvang je gratis entree voor de zaterdagavond. Kijk, dat noem ik nou eens een sportieve actie. Om gebruik te maken van deze actie dien je wel voor 12 uur binnen te zijn... ...maar ja, dat lijkt me logisch. Als je daar zo bent, wil je toch gewoon zo'n hele avond meemaken... Je kunt ook nog een VIP-tafel boeken, maar ja... Het lijkt me toch, uh, als jij daar gewoon heen gaat... Dat het uh, zo ook al uh, ontzettend leuk is. Ja, en uh, kijken nog eventjes in onze mailbox. Wat zien wij binnenkomen? Mailtjes van luisteraars. Ik zie hier een mailtje van Miranda en Miranda zegt... Nou, het is jammer dat ik niet in New York ben... ...maar anders zou ik zeker naar Avrojack gaan... ...want zij zet ook in de Escape... ...bijvoorbeeld tijdens Amsterdam Dance Event... ...waren helemaal geweldig. Nou, Hartstikke leuk natuurlijk. Ik zie hier een mailtje binnenkomen van Roger... ...en Roger zegt... Hey, leuk dat jullie er weer zijn... ...na twee weken van afwezigheid... op Zandvoort's grootste Dansvloer. Ik heb mijn grimpjes al aan... ...en ja, ook al regent het buiten... ...ik zou haast hier buiten gaan dansen. Helemaal goed, helemaal leuk... Hou me hier vooral aan... Tot aan 12 uur is het, zie het op jouw zien, wel in zandwoord met nu Djysc app no good. Hey is een goedenavond. Check hey. hey, leuk dat je er ook weer bent natuurlijk, hier ja, zo op ja. jouw CVM worden. Uh, onze aftrap van 2011 hier hoor. Hoe, uh, hoe was jouw kerst, oud en nieuw nog uh, kerst, uh, veel beleefd? Kerst, uh, kerstavond heb ik uh, gedraaid, want uh, Smokey is weer open op Rembrandtplein. Is Smokey weer open? Oké. Okay. Ja. Joey is daar vanavond weer... Uh, dus uh, ja. DJ Tenhoven voor de luisteraars. Ja, voor de, Tijd ja geleden voor, de oude, voor de oude rotte. Hoe is het met DJ Tenhoven? Ik weet niet. Ik spreek hem verder eigenlijk heel weinig. Oké, okay, nou niet onder andere omwisselen qua diensten, daar zo mee draaien. Nee, ik heb uh, ook een tijdje niks meer gehoord van de club zelf, Dus uh, ik wacht het af. We Oké. Okay. Maar, nou, ja. ik heb, ik heb uh, maar ik heb me al op kerstavond uh, laten horen. En, en hoe was het? Was het daar gezellig met kerstavond? Ja, je... ja het begon eerst heel stil. Eerst dacht ik echt van... Nou, weet je, de, de, de, de, was niet echt veel? Nee. Maar ik denk, ik denk, ze moeten weer opnieuw beginnen, weet je, dat is dicht geweest. Maar ineens, uh, tussen 12 en 1, in één keer liep het helemaal vol. Ik had een hele volle bak in één keer. Dat is altijd uh, leuk Zee... om mee te maken. Ja, het uh, ging erg lekker. Oké, okay, en uh, verder niet meer daar gedraaid? Uh... Nee, niet meer. Uh... Toen gouden hier in Zandvoort. Gezellig. Auto nieuw gevierd en zo. Dus, uh... Nou ja, je hebt al je vingertjes er nog aan. Dus dat betekent weer een vlammende set vanavond. Ja, ja, ja. ja zeker. Zitten er nog eigen producties vanavond in? Ja, een remix. Die uh, hebben we voor het einde. Onze laatste uitzending van vorig jaar. Hebben we mijn remix van uh, Black Eyed Peas kunnen horen. Jordi Bip. Ja, Dia. Ja. Die nog steeds in mijn hoofd vastgegroeid zitten omdat jij tijdens de uitzending hier aan het werken was. Ja. Aan de trek. Zelfs Zo, mijn ouders, die lopen het hele... Ik krijg hem niet meer uit mijn hoofd. Ja. Ongelooflijk. Zeg, de computer is een beetje verslag, hè? De computer is een Nieuwjaars... beetje verslag. Nieuwjaarsbunk. Nou, ik denk uh, nog een millennium uh, Bug wat hier uh, zit. Maar nog, uh, een oude Commodore elf... maar maar denk nog, ik. maar nog elf jaar vast heb gezeten. Ja, nou gelukkig hebben we ook nog de oude vertrouwde cd'tjes. Ja. De meeste dingetjes gaan tegenwoordig uh, gezien de huidige cd-spelers over op USB-sticks. Ja, en uh, SD-kaartjes. SD-kaartjes. Maar ja... Je moet toch wat, uh, je leest nog wel eens via de Twitter ook dat er probleempjes zijn met zo'n computer. Nou, ik uh, hoorde dat de Pioneer uh, iets met het de die Pioneer software die de kaarten leest, dat er af en toe uh, iets niet goed gaat, dat hij iets niet goed uh, kan aflezen. Ik dus heb, we moeten ik nog niet wel, Ik heb hard wel als ik klaag op uh, Twitter erover. Oké. Okay. Dus uh, het zal nog in de kinderschoentjes staan, dat is altijd met de nieuwe technologie. Het moet altijd nog uh, ontwikkelen na uitbrengst. Ja, dat is een beetje jammer. Eigenlijk moet je het eerst testen en dan uitbrengen. Ja, maar ja, er kan altijd nog wat verborgen zitten. Een foutje die ze niet konden voorzien. Dat is... okay. kijk, kijk maar, als je een nieuw Windows besturingssysteem installeert... Het, er zitten altijd nog overal uh, haken en ogen aan. Ja, of als je een iPhone hebt met wegfunctie. wegfunctie het kan altijd misgaan. Ja. Er kwamen ook genoeg mensen achter. Hé, hey, maar wat uh, niet misgaat, dat is deze cd. Die doet het gewoon lekker. En ja, dan wil je natuurlijk altijd weten wat het is. Joby en DJ Leon, feel inside. Dit is jouw 7 em voor tot aan 12 uur. Ik zeg ja, tot aan 12 uur. Dirty bit. 3 uur lang. De best dances van 2011, en ook een beetje van 2010, ja, nog 2009. We pakken gewoon alles erbij. Om jou maar te vermaken op voor grootste dansvloer. En ja, hou hem zeker aan, want om tien uur, hij, hij zit hier nu nog, waar zijn vingers jeuken, hoor. Ja, ik heb ook nog een uh, leuke plaats voor uh, dit uur nog. Een, uh, voor een dit uur. uur? Het nieuwtje van Avicii. Is nog niet uitgebracht. Maar, maar wij hebben hem hier. Avicii, ja. Oeh. Ja, de shock of my life. Met regia Een computer die gewoon niet wil doen wat wij willen doen. Het is ongelooflijk. En dan moet je opeens weer gaan schuiven. En met z'n dekens en md'tjes. Viniel. Viniel. Ja, gelukkig hebben we hier nog een platenspeler ook in de studio. Dus als je een beetje een plaat hoort die een beetje kraakt, dan zou het zo. Gewoon de stoffige we doos. Uit de, uit de oude doos. De hit uit de oude doos. We, ja, hadden, we hadden het vroeger altijd. Hij hey, wat zeker niet uit de oude doos is. is een review in de, de maand januari. Wat dan is het extra feest. Want de populairste donderdagavond viert een eenjarig bestaan. Groots in SK Venue. Dennis, jij vindt de SGV ook altijd leuk. Ja, ja, ja. We zijn er regelmatig geweest. Ja. En ja, Reveal programmeert ook in 2011 gestaag door. De sterke programmering in combinatie met de leukste mensen van Amsterdam en omgeving. Spraakmakende X en Dazzling Visuals maken van Reveal met recht het meest besproken feest van Amsterdam. U was getuige van plastische ingrepen. Schaapslachtende paspoppen en pantyverslinderde fashionista's. Maar u genoot niet alleen van het dolgedraaide entertainment, ook de vingerlikkende muziek was weer genieten geblazen. De opzwevende afro-ritmes van Sunny James en Ryan Marciano, onevenaarbare housequake-praktijken met roog. De return of Benny Rodriguez in 2010 en ook duiken in het diepe met Warren Fellow werd door u allen met veel enthousiasme ontvangen. Ook even reveal, de grootste talenten van dit moment aan u gepresenteerd. Wat te denken van Delifio Reven en Aaron Gill. Jess van die, Waylon Pereira, Christian J en Lino V en Robin Vett. And again, the place was filled. Let's reveal 2011 once again. Time flies when you're having fun. Reveal bestaat in januari namelijk alweer één jaar. De programmering in januari staat daarom meer dan ooit gerand voor een ongekende vijf. Zo zullen niet alleen alle bekende Reveal Residents, de beroemde DJ-boot, in Escape bestijgen. Ook zal de toegestroomde menigte verblijd worden met verschillende verrassingsact. Nou ja, en wat is dat allemaal? Nou, ik zie hier staan Mark Benjamin, Crew Phonetics, Glazer, William Shakespeare, Delivia Raven en Aaron Kill, Michael Mendoza, Owen Joy, Kristen J. V, Giancarlo, Waylon Pereira, Robin Vett, Denise, en het wordt gehost onder andere door MC DJ, MC Jolly Good, MC Lady B. En visuals worden gedaan door VJ Jury. Het entertainment wordt gedaan, geregeld door Be Different. En ja, ben jij een student, dan heb je mazzel. Want er is voor alle free. studenten gratis entree. Je betaalt door 0,0 euro's. Punt nul nul. Ja, altijd lekker. Vergeet niet je studentenpas mee te nemen. Want ja... Anders kom je niet uh, naar binnen. Dan kost het je 10 euro. Nou, nou. ja, dat uh, is de prijs niet, vind ik. Nee, dat valt er wel mee. Nou, de deuren gaan open. De bierprijs is op een veel standaard in prijs verlaagd. Kijk, daar houden wij van. Oh, dat zie jij weer gelijk staan. Ja. Ben, ben jij soms een student? Uh, <laughs> nou ja, ex-student. Je bent nooit Zo, oud. Ik de... kijk nog even of ik een oude pasje heb. Misschien uh, kom ik nog gratis Misschien binnen. Misschien kom je nog binnen. En, proberen, joh, joh, joh, joh. Ja, het ja. valt altijd te proberen, Dennis. Hé, hey. Uh, gaan we het gelijk weer in het nieuwe jaar weer over drank hebben. Mojito versus de 740 boys. We gaan even shimmy -shake. Shimmy, shimmy shake. Ge en ja, als je de sound kent. De Side DJ's zitten erachter. Stiekem. S gewoon stiekem. Doen we gewoon in 2000-del. Zometeen. Gaan we nog even twitteren, Dennis? ja. We gaan gewoon even computer, kijken wat de computer er zin in heeft. Tuurlijk, die heeft er altijd zin in. Ja, die Millennium Bug heeft er echt in. Ik wrijf ik heel... even over het bolletje. Ja. Even shimmy shake. Even shaken. Even Komt uit. helemaal goed. Zand voor het grootste dansvloer. Nu met shimmy shake... Hey, Jimmy Shake in de Mojito vs. 740 Boys. Nee, deep side DJ. Ja, die zitten erachter. Maar ja, ja. ik vind hem lekker. Gewoon, ik zeg gewoon doen, Dennis. Hey. Waarom? Omdat het kan. Dat dacht ik ook. Omdat het 2011 is. En ja, het is het tijd voor onze tweets. Pak je telefoon er maar bij. Kijk eventjes of we wat overspaan. Ik zie hier een tweet. Van The Fire. Hij zegt, wacht al, De World Music Conference. Plannen, ze komen eraan. En ja, Dennis. Mixmash yeah. uh, Records, oftewel het label van Leberglouw. Ja, ja. Die heeft We Play Their Rave. Dat is een nieuwe release. Oké. Okay. Ik zit even te kijken hier zo. En ik denk, ben ik hem nou gewoon vergeten? Ik had hem gekocht. Oh. Ik Dat had hem van gekocht. Van nou, het is op het label van Lebekloek. Oh, oké. Okay. En het is een hele vette plaat, ja, dus ik moet, moet even kijken of, of ik hem bij, hier bij me heb. En anders proberen we hem hier toch nog eventjes te branden. Al dan niet. Wat hebben we nog meer? Arno uh, uh, oh, Kost kan niet wachten om Tron Legacy in de bios te zien. Tron Legacy, oké. Okay. Ja. Nou, uh, ik moet wel zeggen, ik heb de soundtrack gehoord van Daft Punk, die Tron Legacy mm -hmm. hebben gedaan. Maar het is wel echt super gaaf, hoor. Die okay. gasten die kunnen echt heel goed produceren. Ik, uh, ik heb er hier eentje van Ian Carey. En ja, als je zijn nieuwe single uh, Last Night met uh, Snoop Dogg wil horen en Bobby Anthony, dan kun je, uh, op ja, ik denk op zijn Soundcloud, een full preview uh, bekijken. Altijd leuk, natuurlijk. Ja, ja, ja. Wat hebben we nog meer? Uh... David Tort. Uh, I, had, uh, I had the pleasure. Hij had de uh, eer om... Uh... Om een uh, plaat te remixen van Spirit Catcher 69, coming very soon op de Mansion Records. David Tort, die heeft ook wel uh, leuke remixes vaak hoor. Hij heeft echt zo'n goede... Moeten we dus even in de gaten houden. Ja. En mogelijk hoor je hem dus binnenkort hier in de mix. Sander, de... Sander van Doorn wenst ons, waar jullie ook allemaal zijn, een hele fijne avond met een leuke foto van een glas wijn. Nou ja, helaas da zitten wij hier gewoon aan een simpel ja, colaatje. Dankjewel Sander, proost. We, we sturen een foto van een colaatje terug. Ja. Ik zie er hier eentje van die Jelam daar. En die feliciteit nou ja, of maak toch even bekend dat DJ Raimundo een nieuwe track uit heeft. En die hoorde je al vorig jaar hierbij. Zie je het? Ja. Dat is toch altijd wel leuk, hè? Ja, dat is onze vriend van de show, hè? Ja, Change is de plaat. Hij is uit op Radical Rhythm. Ja, hij is ontzettend lekker. Hou de radio aan, want hij zou zomaar eens vanavond voorbij kunnen komen in een van onze no. sets. Het zou zomaar eens kunnen. Ja. Oliver Twist, uh, die speelt vanavond in Sydney, Perth, Brisbane, Adelaide en Melbourne. Uh, de exacte data's en timeslots volgen nog. Die volgen sterfte, nog, oké. Die okay. zitten uh, lekker te touren in de Land Down Under. Nou ja, het is in ieder geval beter weer als hier. Zo, wat zal die, le wat zal die lekker bruin worden, Oliver Twist. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Onze oliebol is er weer hoor. <laughs> nou, tot zover deze tweet van De, de je eerste stopt, Je tweet. stopt er meteen mee. Ja, ik ben er gelijk klaar mee hoor. Ongelooflijk. Maar het, ik stop er meteen mee omdat ik deze goede platen heb klaarstaan. En Greg Corona in de gaten houden. Dat hij zegt: Ik heb zoveel nieuwe platen om af te maken en aan te werken. Mijn nieuwe studio wordt geweldig. Ik kan niet wachten. Ik ben zo blij. En ik ben ook blij van deze plaat. Hagenaar en Albrecht. Won't let you down. Lang opgewacht. En nou is hij officieel uit. hier. Oude... Op jouw CVM zandvoort. Tot aan 12 uur. Ik kom op bekend voor dit. Is it, see it. In, uh, Hij blijft versus. goed, hè? Ik vind die stem gewoon super goed. Ja, en Dennis? Ja, de, deze, ja. Hoorde, deze hoorde ik in een cool down café. Nah, ik heb er helemaal voor gelachen. Ik, ik ben al maandenlang op zoek naar hoe die plaat heette. Jij hebt eindelijk een antwoord gevonden voor me. Ja, Dat is gewoon Patrice Pai van de Bondy Boys. Oké. Okay. Dat, dat weet je toch? Nou, start hem eens even. Nou, deze plaat hebben we dan over. Het is een korte. Maar ja... Zometeen. Zijn Barbra zit nou een keertje I. zat? We denken, we gaan nu even naar een andere diva. Ik ga niet langer doorheen praten. Patricia Baaij met de Body Boys! Ship Dennis, jij gaat helemaal hier uit je dag he! Hé, maar ik doe nou net mijn oordopjes even uit. Want jij zat de hele tijd door te jodelen hier, Ja, ja, ja, ja. Jij vindt hem helemaal geweldig, hè? Ja, ik vind hem nog beter dan Barbara Streisand. De Bonnie Boys met Patricia Pai. Het schijnt ook een hit te zijn in het Verre hè? Nou, ook hier in Amsterdam Centrum. Ja, maar in het Verre staat hij al nummer 1 in die versie Hitchart. Echt waar? Ja, Patricia Pai. Patricia Pai, ze weten nog gewoon niet wie het is. ja. Zo kan het toch nog ver komen. Lachen. Hé, hey, zullen we gewoon eventjes de partykite doen? Ja. Het is hier weer tijd voor Waar Kunnen We Heen, Dennis? Ja, we beginnen in de Panama met uh, het, een heel oud bekende housefeest. Wat al jaren een definitie van house is. God, wat zeg ik dat mooi. Madhouse met DJ Sean in de Panama. Even kijken... 10 euro entree, aan de deur 15 euro, voorverkoop bij Pay Logic. muziekstijl is eclectic en nog meerdere soorten house. Ja, uh, en wie komt er nog meer? De line-up, DJ Jean natuurlijk, Billy de Clit, Nicky Romero, Quentin en met... Uh, MC Booksy. MC Booksy. En ja, ik maak gelijk maar van de gelegenheid gebruik. Nicky Romero, die was gisteren jarig. Nou, gefeliciteerd. Stappen de flap. dat zeggen we er gelijk bij. En dan gaan we naar de zaterdag... We hebben de drie feestjes voor je uitgezocht. We gaan naar Club Home in de Wagenstraat. in Zappere Amsterdam. Sapper de Flap? Ja. Je wordt toch een nieuwe... Het is een beetje jou, man. Wie hebben we daar zo? Moussa, Sadiq, Good Grip Graphics. Er staat niks bij over de prijs. Maar dat zal ongetwijfeld rond de 10 euro wel zitten. Wel een veelzijdig feestje zo te zien. Classics, R&B en house. Gewoon van alles wat. Voor iedereen eh, wat. Daarom, het begint om 11 uur. En om 5 uur wordt je de tent uitgeschroft. ...of je moet helpen schoonmaken. Dus wat hebben we nog meer? In de patronaat hier in Haarlem aan de Zelsingel. ...kaarten kosten 11 euro... ...en zijn te koop via Paylogic. Wil je meer informatie? Dan ga je naar www.patronaat.nl Met de ja, line-up... ...Dim? D-I-M, dat is een... Uh, ...een Duitser? Ja, een fidget house uh, fidget DJ. Fidget house? Ja. Ja, wij zijn, wij zijn van alle markten thuis. En als, als laatste Dennis, wat Onze hebben wij? Onze van de show, die kunnen wij nooit uitsluiten... De framebusters in de escape van 11 tot 5 uh, prijzen 16 euro met de line-up. Natuurlijk Raimundo versus Frederic Abbas, Costar on sex, Norman Suarez. Toch geen familie van hè? Sure ja? Nou, nee. kan, wat, oh, dat is moet, een paar lettertjes verschil, Dennis. Ja, maar oké. Okay, oh, oh, hij gaat op percussie, ja want met die melkkorf kan je niet zoveel. ja uh, oh, maar, maar Soares en Suarez dat zijn twee verschillende namen. Ja, nou, het lijkt op elkaar. Miss Bunti en in het de Deluxe Stage, Addick en Ruben. Ja, je wou, wat wij zeggen, joh. Ja, voor de luisteraars, ja, jammer dat we nog geen webcam hebben, maar Dennis heeft zijn haar blond geverfd. Dus. wat <laughs> daar komt het misverstandje vandaan. Hey, maar de... hey, uh, wou, jij nog, wou jij nog draaien om uh, 11 uur? Uh, ja, tuurlijk. We gaan gewoon eventjes lekker een setje uh, draaien. Even een oud klassieker in een, uh, een DJ oude... Chucky-stijl uh, beetje. Het is toch het ritme van uh, Chucky. Dat, uh, en dan uh, hebben we het over RLP en Barbara Tucker. Wie kent er niet. Respect! Zometeen! Gezondheid. Na de klok. Van tien. Hij staat er helemaal klaar voor. The one and only DJ Dion Sydney. We had the wheels of steel. Dennis, the wheels are yours.